van Kamp het In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen... op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie... een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Als reactie erop trokken bezoekers en een aantal artiesten... richting het gemeentehuis. Ook in Alkmaar moest de politie ingrijpen. Daar was volgens NH Nieuws een grote groep mensen blijven hangen... na een protestactie door de plaatselijke horeca. De man die al uren een aantal bezoekers van een synagoge in Dallas gijzelt... heeft een van hen vrijgelaten. De FBI zegt dat er nog drie mensen worden vastgehouden onder wie de rabijn. Op het moment dat de gijzeling begon was in een synagoge... in de plaats Collyville een dienst aan de gang. Volgens Amerikaanse media eist de man de vrijlating van een vrouwelijke Al-Qaeda-lid... dat op een luchtmachtbasis in Fort Worth een straf van 86 jaar uitzit. In Australië is de rechtszitting bezig waarop besloten zal worden... of Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan, hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Servier had horen gekregen... dat de recente coronabesmetting een vrijstelling gaf... van het strenge inreisverbod van het land. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. Een rechter oordeelde vorige week dat de tenners er het land wel in mocht... maar immigratieminister Hawke ontzegde hem toen alsnog de toegang. En tegen die beslissing... Niet nu het beroep. De Italiaanse modeontwerper Nino Cerruti is overleden. Sinds de jaren 60 gold hij als een groot vernieuwer van de mannenmode met casual chic ontwerpen die dankzij hun populariteit in Hollywood een wereldwijd publiek bereikten. Cerruti stond ook aan de wieg van de carrière van Giorgio Armani en gaf hem als jonge ontwerper zijn eerste kans. Cerruti is 91 geworden. Het weer op veel plaatsen blijft het vannacht bewolkt. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag verspreidt over het land wat regen of motregen. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het RMH Journal. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Heart. There's an answer. What will it take to make it real? Leave my soul behind. but soon against ourselves you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 wil mij ze wil mij jij, jij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. wil Ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Nee, ik kan niet geloven, dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij, zij wil. moest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 She got to lose, make up your mind, tell me what are you gonna do, it's only me, let it go.